6 uur. Jeroen van Kam met het NOS-journaal. verband met de ongeregeldheden van de afgelopen week. Burgemeester van de Knaap zei dat tegen de NOS. Ook vannacht werden weer vier auto's in brand gestoken. De gemeente wijst naar een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren uit de buurt. Zij zouden wraak willen nemen omdat hun ontmoetingsplek door de burgemeester is gesloten. Marokkaanse consul-generaal heeft namens de Marokkaanse ambassadeur in Nederland. excuus aangeboden voor het criminele gedrag van de jongeren. Morgen gaat hij in gesprek met de Marokkaanse gemeenschap in Ede. In de Poolse hoofdstad Warschau zijn er schattingen een kwart miljoen mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de rechtsnationalistische regering. De Verenigde Oppositie van linkse en liberale partijen had een manifestatie georganiseerd uit protest tegen de bemoeienis van de Poolse regering met de media en justitie. De betogers betuigden steun aan Brussel, dat zich kritisch heeft uitgelaten over de machtspolitiek van de nationalisten. Er is afgelopen tijd vaker gedemonstreerd tegen de regering, maar nooit eerder kwamen zoveel betogers bijeen. Op Schiphol is opnieuw een drone rakelings langs een passagiersvliegtuig gevlogen. Dat gebeurde gisteravond vlak voor de landing van KLM Boeing, meldt RTV aan H. Het passagiersvliegtuig was op een paar honderd meter hoogte toen de piloot op enkele tientallen meters afstand het onbemande vliegtuigje zagen. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de drone. Ruim een maand geleden waren er drie incidenten met drones bij Schiphol. Kort daarna kondigde het kabinet aan dat er strengere regels komen voor het gebruik van onbemande vliegtuigjes. De tweede etappe van de Giro van Arnhem naar Nijmegen is gewonnen door Marcel Kittel. De Duitser was de sterkste in de massasprint op de Nijmeegse Oranje Singel. Tom Dumoulin behoudt de roze leiders trui. Hij staat op een seconde achter Kittel. Morgen is de laatste etappe van de Ronde van Italië op Nederlandse bodem. Die gaat van Nijmegen naar Arnhem. Het weer, veel zon en warm. Ook morgen en maandag is er veel zon. En dan wordt het een graad of 24. Dinsdag vanuit het zuiden meer bewolking. En dan neemt de kans op buien toe. Mogelijk ook met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 onderbreken. Ik zou zeggen een hele goede middag of uh, ja een goede avond alweer. Het is uh, het tweede uur van entertainment voor You hier bij CFM uh, vanuit Zandvoort op die 106,9 MHz en op de uh, 105 uh, 104,5 op de kabel. Ik, uh, ik verspreek mij ook nog eens. Ik zou zeggen een hele goede avond, uh, Malaysia. Ja, goede avond. Ja, goede Hoi. avond. <laughs> ja, we, we waren nog niet helemaal uh, klaar voor eigenlijk. Want ja, de muziek, de computer liet me even in de steek. Maar ik zou zeggen, nogmaals een avond En uh, ja, vertel eens eventjes waar je vandaan komt, wie je bent, wat je doet. Um, Oké, okay, nou, ik ben, uh, ik ben Marisha en ik ben uh, 33 jaar. Dan ja, uh, moet even een klein stukje de microfoon wacht. nog naar je toe houden. Ja, nog zo? Ja, iets, iets uh, op de microfoon praten in ieder geval. Oké. Okay. Want je valt steeds weg. <laughs> ik hoor het, ja, wacht, zo. Zo beter? Ja, zou eens beter. Dan gaan we weer. Oké, okay, nou, ik ben dus Maresja en ik ben uh, 33 jaar. En ik kom uit uh, Barendrecht, Dat dus is uh, vlakbij Rotterdam. Onder de rook van Rot Hit Knoer. Nou, ja. En wat doe ik? Ja, ik, <laughs> ik, ik, doe, ik doe van alles, maar onder andere zingen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dit, uh, het nummer van jou, wat uh, even kijken hoor. Dat is een paar dagen geleden is dat, uh, uitgekomen, de release. Ja, dat klopt. Klopt. Dat was op 6. Nee, uh, even kijken, 27 april. 27 april? Ja. oké. Okay. Nou, we hebben op vrijdag 26 april we hebben we de release gehad in de, in de Mediamarkt in Ede. Ja, dat, uh, dat heb ik meegekregen inderdaad. Ja. <laughs> nee, prima. <laughs> nee, dat liep goed. Ja, dat was ja, hartstikke leuk. Was dat was, ja, dat ja. was hartstikke leuk. Ja, superleuk. Lekker druk. En uh, het was heel gaaf om hem voor het eerst ook live te zingen natuurlijk. Ja, nou ja, ik bedoel, je hebt wel vaker live, uh, live gezongen. Uh, ja, ik dacht, zelf ik zo, wel, kom, al ja? maar, mijn, maar mijn single had ik nog niet live gezongen. Dus het was hartstikke leuk. Nee, prima. Uh, ja, mensen, waar kunnen ze jou vinden? Op de site. Heb um, je een eigen site? Heb nou, je, ik, ik, of of, of uh, vooral, hoe komt dat nog? Nee, ik, ik, nou, sowieso via social media. Of, uh, ja, via Instagram Facebook. en Facebook, dat wordt natuurlijk... Uh, Sowieso wel heel veel gebruikt. En uh, ook via uh, www.nlfactor.nl. Ah, Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, zullen we het nummer gaan draaien eerst? Nou, dat is goed. Ja? Leuk, ja. Oké. De hard on fire. Komt ie dan, Marissa? Ja, of je zet de microfoon open. Of dicht. de computer open. Dat is tevens de titel van dit nummer: Hard on Fire. En dat van Marisha. Misschien kent u het nog wel. Ooit kwam zij op in de talentenshow van Idols. Heel lang geleden. Toch? Ja, dat is ja. Al, oh, ja, Sorry. Ja, nee, dat is al tien jaar geleden. Tien ja. jaar. Dat blijft de ja. tijd. Nou, dat vraag ik me. Zo zelf af. <laughs> nou ja, ik bedoel, hoe is eigenlijk dit nummer ontstaan? Laten we zo eens beginnen um, Nou, um, wij zijn, ja, ik ben samen met mijn uh, producer Melchior Rietveld heb ik al, uh, Zijn we eigenlijk al, uh, al een hele tijd, vanaf ik denk, oktober, november 2015 Zijn we al bezig aan de album, allemaal nummers En um, dit nummer is eigenlijk het eerste nummer wat we dan zelf ook hebben geschreven en we hebben meer nummers klaar liggen, want we zijn natuurlijk bezig met het album. Maar toen hebben we gewoon een beetje nagedacht. Ja, welk nummer wil ik nou als eerste als, als single release? En dat, uiteindelijk is dat deze geworden. Oké. Okay. En uh, ja, we, dat, nou, dat, die, die samenwerking gaat gewoon heel goed. We gaan gewoon achter de piano zitten en dan ontstaat er eigenlijk van alles. Nou, het is in ieder geval een goed nummer. Ja, ja. dat vind ik ook. Ja, ja, nou, dank ik, je. Ik, ik, ik draai hem graag in ieder geval. Nou, leuk. Ga je alleen Engels zingen? Ga je ook um, nog Nederlands zingen? Nee, ja, ik, ik heb zelf wel uh, mijn, uh, ja, de, ik, mijn hart ligt wel het meest bij Engelstalig, Pop. Engelstalig, okay. ja, ja, ik vind Nederlandstalig ook mooi, maar voor mezelf, als ik het heb over albums, uh, dat soort dingen, is het ja. wel echt Engelstalig. Ja, want Idols, uh, dat was in het Nederlands, geloof ik hè? Nee, niet, nee. was dat ook Engels? Ja, dat Engelstalig, uh, okay. ik heb, ja, daar heb ik alleen Engelstalige gezongen. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet, uh, <laughs> ik weet al een, het is zo lang geleden dat, ja. Uh, <laughs> Ik weet niet meer, niet eens ver dat je bent gekomen eigenlijk. Ja, in die in de, ja, had toen heel veel rondes en uiteindelijk had je die, die Was het een halve finale finale, rondes. finale ofzo? Nee, in de vijfde live show. De vijfde Eif. live show, oké. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk halverwege, zeg maar. Nou, nee, ja. Toen, je had, toen had je alleen Idols. Later heb je natuurlijk X-Factor en allerlei andere programma's. Maar je had toen alleen Idols. Dus je had, nou volgens mij, gaven zich ongeveer 14.000, 15 15.000 mensen op per. Het ja, was uh, ja, <laughs> chaotisch. Dus ik, uh, ik zal, uh, ging met de laatste uh, twaalf of zo de live-shows in. En dan heb ik nog vijf live-shows meegemaakt. Nou, ik bedoel, ja. dan heb je toch aardig verre schop toch? Ja, ja, ja, zeker. <laughs> hey, ik ga nog even een plaatje draaien van uh, Jan Smit. Ja, in de, de hoeken van de Kamer. Niet meer beheersen nu ik zo naar je kijk, en zitten te bedenken dat ik dronken ben of lijk zit in een andere wereld. Ik zie er echt niet meer uit en ik kan schouwen hoe jij danst met iedereen.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 Dus... Dat was hij dan, Jan Smit, en alle hoeken van de Kamer. Nou, laten we dat maar niet doen. Het wordt een beetje te warm. <laughs> Marisa. Ja, ja. <laughs> Even kijken, waar we hebben weinig gebleven. Ja, waar, konden, waar konden ze jou vinden? Dat was op, eh, op Facebook natuurlijk. Eh, ja. roodwitblauw of nee. NLfactor.nl eh, NL-factor, .nl. NL ja. Ja. ja. Ik gooi ze nou allemaal door elkaar. Nee, geef niks. niet. Ik, ik dus ben nou er zoveel over. Ja, ook dat. <laughs> Maar ook, ik, heb, ik ben eigenlijk vandaag een beetje erg volgeboekt. Laat oh. ik het zo zeggen. Jeetje, <laughs> dus ja. ik hou alles aan elkaar. Ja. Maar geef niet mijn eigen schuld. Hé, <laughs> hey, je bent bezig met de Alpen. Ja, dat klopt. Hoe ver zijn we daarmee? Nou, al een heel eind. De bedoeling is eigenlijk dat het in het najaar dat, die, dat het uitkomt. Ja. Oké. Okay. Dus je hebt alles al op de plank leggen? Nou, nog niet alles, maar een groot deel wel. We zijn nog nummers zelf nu aan het schrijven en we hebben nog. Een aantal ideeën liggen om uit te werken. Maar uh, ja, dat wordt hartstikke mooi. En daarom dacht je van, dit nummer, daar maken we de single van. Ja, dat klopt. Ja, oh, ik vond okay. het ook gewoon heel leuk dat we dat zelf hebben geschreven. Ja. En uh, dan is het echt helemaal een eigen product. Nou doen we uh, ja, dat, dat vind ik gewoon. Ja, en ik, vond het, ja, ik vind het zelf gewoon een heerlijk nummer. En uh, lekker bij het mooie weer passen en zo. Ja, nou, dat sowieso. Ja. Ja, maar even, in principe de rest van het album. Uh, mm -hmm. Gaat het er eigenlijk een beetje hetzelfde uitzien qua genre? Um, of of nou, zit er nog wat. Uh... Het is wel allemaal engelstalig popmuziek. En er zitten wel, als je het hoort, een soort, soort lijn in. Iets wat echt bij mij past, wat voor mij is. Maar het is ook wel heel veelzijdig, want er staan wat kleine liedjes op. Maar ook uh, ja, wat, een beetje van die power ballads En uh, ook weer, ja, ook, ook van dit. Dus van alles en nog wat eigenlijk. Oké. Okay. Nou, verrassend. Ja. We gaan het afwachten. Ja. In ieder geval het najaar. Heb je ja. al een. Uh, een datum? Nee, dat nog niet. Nee, nee. Nee, dat... dat nee. nee, nog geen... Nee, geen <laughs> Dat gaat datum. nog niet lukken. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Nou, we blijven in ieder geval volgen. Ja, superleuk. Ja, toch? <laughs> nou, we een plaatje draaien van uh, Andrea Jurgens. En uh, wie is Dan Heert when I do trauma? Of zoiets. is totaal niet jouw zongen, denk ik. Nou, nee. Ja. nee, nee. Niet, uh, niet wat ik zelf zing, inderdaad. nee. nee. nee. Nou, maar het klinkt wel gezellig. Ja, nou ja, gezellig is het wel. In ja. Ja, zeker als je op het strand zit. Hè, met een glaasje aan het tafeltje. Ja. Dat zou ik uh, graag doen met dit weer. Ja, er zijn er een hoop die dat denk ik nu aan toe zijn. Dat denk ik ook. Ik weet het wel zeker. Hey, uh, ja, valt eigenlijk nog wat, uh, wat te liegen... Uh, qua uh, Simo die je uit hebt gebracht? Je moet even uitleggen wat je bedoelt. Nou, heb, je, heb, je, heb je nog wat aan toe te voegen eigenlijk? Oh zo. Ja. Um, nou ja dat ik uh, het leuk zou vinden als mensen mij me natuurlijk blijven volgen. Want ik ben nog met heel veel mooie dingen bezig. Ja. En uh, dat ik er zelf heel erg naar uitkijk om, uh, om uh, mijn album af te maken en uit te brengen. Dat is mooi. Ja, ja. Ja. <laughs> eh hey. Hey, uh. Ik zou graag nog een plaatje van je willen draaien. Maar ik heb hem niet meer. Nee, op dit moment dus, dus, niet. Nou, dus nee. nou, met andere woorden, moet je gewoon een beetje opschieten. Ja, nee, maar we zijn. Er, dat komt goed. Ah, oké. Okay. Oh, en je kan natuurlijk wel via iTunes kan die gedownload worden. Ja. ja. Uh, enkel, enkel, enkel, enkel via iTunes? Of nou. Zijn er nog meer? Uh, Net zoals SBS. Ja, en de, uh, SBS uh, downloads eigenlijk. Uh, op, op, overal kan je hem wel downloaden. Ah, oké, okay, dus de, de bekende downloadsites. Ja, ja, klopt. Ja, Hij oh, okay. staat in principe overal. Uh, Overal op. Oké, okay, ja. En uh, entertainend voor jou. Uh, ja, staat ook uh, de iTunes. Uh, ja, uh, link op, eigenlijk. Ja, en ook op jouw site zelf, uh, Facebook. He? Ja, dat klopt. Ja, tuurlijk. Dus nou, daar kunnen ze downloaden. Ja, leuk. Nou, dan gaan wij nog een plaatje draaien. Uh, ik weet niet of je nog wat, uh, wat anders toe te voegen hebt. Uh, uh, nou, qua, dat, qua, qua, qua, qua, ik hoop dat iedereen een heerlijk weekend ja. heeft. En uh, ja, dat, dat, dat ik. Uh, dat, dat is alvast leuk. Ja, dat denk ik ook. Dus. Oké. Okay. Nou, dan uh, zijn we eigenlijk een beetje op zijn eind, denk ik. Ja, oké. Okay. Nou... Oké. Okay. Nou, dan ga ik in ieder geval dadelijk nog jouw plaatje draaien... Ja, tegen het einde geluk. van het programma. En uh, dan gaan we nu verder met de spinners. Ik wil in ieder geval uh, jou nog uh, met de partner... Uh, nee, de producer. De producer. Ja. Wil ik jullie een, een fijne reis terug wensen naar, naar huis. Ja. Nou, en, uh, dankjewel. Doe voorzichtig. Dat goed. Ja, dat gaan we doen. En uh, ja... Zeker tot de volgende keer. Ja, En dan hoop ik dat die album klaar is. Ja, dat, dat, daar ga ik vanuit. Oké. Okay. Hé, hey, Maresja. Ja, het is Maresja, toch? Marisha. Of ja. Nee, Maresja. Okay. Nee, was helemaal goed. Oké. Okay. Hey, we gaan verder met Spinners. En working my way back to you, babe. fancia de mi amor tiene el control. allemaal hier bij CFM Entertainment for You 106.9 vanuit Zandvoort. En we gaan lekker verder met de You Sexy Thing. You came along You said something Dat was hij dan, Casey en de Sunshine Band. Hier op die 106.9. Entertainer for you, ZFM. En dat allemaal uh, vanuit Zandvoort. Het zonnige Zandvoort vandaag. En uh, ja, wat gaan we doen? Een lekker nummer draaien. En de Air, that I Breathe. En zijn nog eventjes contact met uh, Rick Hoogland. bij ZFM, entertainment for you. En uh, ja, we gaan uh, Rick Hoogland in de uitzending halen. Goedenavond, Rick. Goedenavond, Zandvoort. Hey, goedenavond. Hi. Hoe is het? Goed. Ja? ja? Bij iedereen wel, denk ik. Ja, met dit weer. Als er persoonlijk niks aan de hand is met je, dan uh, heb je een goede dag. Ja. ja, toch? Bij ons in Utrecht is het uh, warm. Ja, dus uh, ja, kun je ook lekker, uh, lekkere terrasjes pakken daar, hoor. Nou, ik kom net van de camping, dus ah, ah, okay. maar ik, ik ben onderweg, want ik moet optreden, dus is uh, hey. in de middag weer. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, lekker toch? Een ah, buitenpodiumpje uh, buit of? Uh? Nee, binnen. Binnen? Ja, ah, dat is weer jongen. En dan de hele avond, want uh, ja, ik zing avondvullend uh, vaak, weet je. Dus ja. ik wil zeggen dat ik uh, echt de hele avond zat te zingen. Ja, dacht, gewoon een uurtje om, of drie, avond, vier. Maar, of, dus, vijf. Vijf zelfs, ah, oké. Okay. Dus ik moet van acht tot één. <laughs> ja, het is niet anders. Nou ja, dat is bijvoorbeeld... Nou, het moet uit de lengte of de breedte komen, zeg ik altijd maar. Hè? Ja, zo is het. Hé, hey, Rick. Ja. Het nummer Jammer. Ja. Ik vind het een mooi nummer. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Um, nou, weet je, ik sing uh, al heel lang. Ja. Maar ik heb eigenlijk tot nu toe alleen maar uh, singeltjes uitgebracht uh, uh, die een beetje op de stad Utrecht of over de dom of over de plaatselijke UBOK club ja. gingen. Ja heb ik er wel het een en ander van uitgebracht. Maar dat zijn in Utrecht uh, hele grote hits. Daardoor ben ik ook huishanger bij FC Utrecht. Dus dat ja. wil zeggen dat ik meermaals op het veld zat te zingen en, in, in, uh, en voor en na een wedstrijd in het supporterzoon. Dus dan vond jij de nou, laatste keer wel heel jammer natuurlijk. Ja, dat was uh, zeker jammer. Ja. Nou, <laughs> ik was even op een boot gezongen en bij, bij de Kuip op een groot feestplein. En morgen moet ik weer zingen tegen andere Noord-Hollandse club AZ en uh, dat dus de laatste, is de laatste wedstrijd van het seizoen. En dan sta ik ook weer in het zomer. Maar ja, weet je, zingen uh, het dus over Utrecht of over de Dom of FC Utrecht is heel leuk. Maar hè ja, provincie ja, Utrecht, ja. uh, kijk het zijn in Utrecht hele grote hits. Maar daarbuiten niks natuurlijk en dat is logisch. Ja. En, uh, toen, uh, ik heb een vriend en die uh, schrijft liedjes en die heeft een, uh, een eigen studio in Breda. Dat is Frank van Ja, je kent en, hem allemaal. Uh, uh, ja. Een paar keer te zeuren van, joh, ik zou voor jou wel eens wat willen doen. En bla, bla, bla. En die Frank, die is, vind ik, nogal sterk in het uh, liedjes uh, die langzaam zijn. Uh, ja, de ballet. Te, te maken. Ja. En daar uh, heeft diverse voorbeelden al van gedaan. En toen zei hij, ik heb wat voor je. Ik zeg, oké. Okay. En uh, ik zeg, wat is dat? Hij zei, nou, dat is een nummer van Wesley Broncos En dat is dit ook. Ja. Een, geen uh, single of, of bekende plaat van hem. Zat op een album. En dat heet dan ook jammer, alleen dat is dan een hele mooie uitvoering, heel langzaam. Ah, oké. Okay. Hij zegt, daar wil ik een feestuitvoering van gaan maken. En het is op dit moment natuurlijk helemaal in om van uh, langza of, uh, nummers langzaam te laten beginnen en dan los te laten. Ja, inderdaad, een beetje uh, rampenstampers. De is het voorbeeld met, kom allemaal meer marmen en als jij had gedacht, en natuurlijk John de Beven met, uh, je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat is ook zoiets van, dat begint rustig en dan knalt het los. Ja. En dat was hier ook de bedoeling van. Ja, nou, niet alleen van de Beven is die, geloof ik. Hè. Dat is ook nog. Euh... Nee, maar, maar dat waren. Uit, uit Friesland iemand, uh, geloof ik. Hele de Vries, ja. geloof ik, ja. Niet ja. ja. En hij komt uit Utrecht. Want we hebben hier een, een zanger die heet Winnie. En die, die, die was de eerste. Het is al drie keer uitgebracht. Maar, maar uh, ja, van de Beven is het echt een uitvoering van. Even rustig en dan boom, feest. Ja. ja echt zo rampenstampen zeg ik altijd maar. Ja. ja. ja. Nou, dat is hier ook uh, de bedoeling van geweest. En. Ja, ik denk dat het liedje in de kroeg uh, best uh, ja. leuk aanslaat. Ja, dat slaat altijd aan. Ja, en dan hoef je nog niet eens wat in je, in je kiel zocht te hebben? Mm, nee, zoek <laughs> ja, nou, te hebben. Nee, maar ik bedoel, als je ja, met z'n allen onder elkaar bent. En uh, ja, een beetje face met die is altijd, uh, altijd welkom natuurlijk. Ik heb wel eens een zandvoort gezongen, maar ik ken de naam van die kroeg niet meer. En uh, midden in het centrum, in zo'n winkelstraat, Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer hoe die kroeg heet. Uh, uh, Laurel Nardy? Nee, zeg me niks. Nee? Het zegt me niks. En, en ik ben al een paar keer gevraagd voor een andere groep... maar dat ben ik ook tenavond kwijt via een kennis uit Utrecht. Maar dan ben ik steeds bezet. Dus steeds komen ze weer met een nieuwe datum... en dan, en dan hoop ik dat er weer een tussen zit. Ah, oké. Okay. En ik heb ook al ja, wel diverse keren natuurlijk... daar op die campings gezongen. Uh, bij mensen in tuin en zo. Niet alleen Zandvoort, maar ook Bloemendaal. Dat ligt er vlak tegenaan. Ja, het is net een, een roep inderdaad. Ja. Nee, maar uh, ja... We zitten een beetje krap met de tijd, Rick. Nee, ik vind het uh, geen probleem. Nee, <laughs> we gaan hem in ieder geval uh, nog eventjes draaien. Ja, ja tuurlijk. Ja. Leuk, dankjewel. Ja, ik zou zeggen, blijf nog heel eventjes hangen. Dan uh, spreek ik je nog even. Gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Rick Hoogland en Jammer. Kijk me niet zo aan. Ik kan nu toch ook niets meer voor je doen. Het was een mooie tijd, maar die is voorbij. Je bent me nu echt kwijt. Dat wat jij bezat, heb jij van mij gehad. Toch was het nooit genoeg. Jij bleef mij niet trouw. Ik kreeg stand voor dank, dus ga nu maar gauw Jammer dat jij nooit tevreden kon zijn Met dat wat je had Het was nooit genoeg, er was altijd wel iets Dan wie dit en wie dat Bespaar die tranen, want die heb ik echt Veel te vaak nu gezien Onder mij. Want het leven dat wij hadden, dat is nu voorbij Kijk me niet zo aan, ik heb niks gedaan Aan mij lag het niet Jij ging veel te ver, dat jij dit nu niet ziet Begrijp ik nu echt niet Dat wat je bezat, heb jij van mij gehad Toch was het nooit genoeg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 Yeah! Het leven dat wij hadden, dat is nu voorbij. Jammer was dit. Jammer van Rick Hoogland en zijn nieuwste single. En Rick, ik zou zeggen een hele fijne avond. We gaan verder met de, de nummer 1 in de entertainment Dutch top 5, Catharine Hultes. En jij denkt toch niet...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 van Hulsje. En jij denkt toch niet. Ja, en uh, bij deze... wil ik eigenlijk... gelijk afscheid van u nemen. Ja. Ik zou zeggen, in ieder geval... Uh, bij deze, ja, we hebben de drie op de van Fred Heij uh, niet uh, kunnen inplannen. Ja, was het allemaal... een beetje te druk voor. Dus uh, bij deze in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, ja, ik hoop dat u... het naar je zin hebt gehad... Ik wil in ieder geval, ik zou zeggen tot volgende week. Groetjes, bye bye. Allo, hola bebé, ya que contigo no sin me la vida. Y te creí muy sabia, pero más acá él, te lo digo buen, eran yo sé que acabo con no